Zes uur. Jurist Stebinitsky met het NOS-journaal. In Hongarije heeft het parlement voor een omstreden noodwet gestemd van premier Orbán. Daardoor kan zijn regering voor onbepaalde tijd regeren zonder tussenkomst van het parlement. Ook zijn de verkiezingen voor onbepaalde tijd opgeschort. De maatregelen zijn volgens Orbán nodig in de strijd tegen het coronavirus. Tegenstanders zeggen dat de noodwet hem onbeperkte macht geeft. De Vereniging voor Intensive Care vraagt alle Nederlandse ziekenhuizen om het aantal IC-bedden nog sneller flink uit te breiden. Het aantal coronapatiënten dat op de IC belandt is groter dan verwacht. Eind deze week wil de vereniging 2400 IC-bedden beschikbaar hebben. Ruim twee keer zoveel als nu. Wel moeten nog personeel en apparatuur worden gevonden. De voorzitter van de vereniging, Gommers, zegt dat er ontiegelijk veel van personeel wordt gevraagd. Vanmiddag maakte het RIVM nieuwe cijfers bekend. Het afgelopen etmaal zijn er 93 nieuwe sterfgevallen aan het RIVM gemeld. Het totale dodental in Nederland staat daarmee voor zover bekend op 864. De stijging van het aantal doden en het aantal ziekenhuisopnames is lager dan gisteren. Luchtvaartmaatschappijen mogen gedupeerde klanten tijdelijk compenseren met vouchers, zegt minister van Nieuwenhuizen. De vouchers mogen maximaal een jaar geldig zijn. Na die periode moet het bedrag dat niet is verzilverd worden terugbetaald. Luchtvaartmaatschappij moet er dat zelf regelen... zonder dat de klant erachteraan hoeft te gaan. Ander nieuws. Bij een inbraak in het Singermuseum in Laren... is vannacht een schilderij van Vincent van Gogh gestolen. Het gaat om een werk uit 1884. Het heet tuin', de pastorietuin te Tenunen in het voorjaar. Het Singer-Laren had het inbruikleen van het Groninger Museum. Een transportbedrijf uit Amersfoort heeft een boete gekregen van 378.000 euro... omdat het illegaal buitenlandse chauffeurs in dienst had. Ook is beslag gelegd op een vrachtwagen en op bankrekeningen. Het weer vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 4 graden. Morgen veel zon bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooy van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 Horen Zaanstad. Bij en Zuid is de weg nog steeds dicht door een ongeluk. Kan er langs via de af- en oprit. En het gaat nog een paar uur duren voordat de weg weer helemaal vrij is. Vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 She wonders how it ever got this crazy She thinks about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 Cue phone it tells a Is ze ervan? Het ritme van de lente Yes